12 uur. Het nos journaal door Alt Megens. Goedemiddag, rente Italiaanse leningen boven kritische grens. Hans Klok mag echt niet meer opvoeren van de rechter. Een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Op steeds meer plaatsen breekt vanmiddag de zon door. In het noorden kan het wel lang bewolkt blijven. 10 graden is het in het noorden, 14 graden in het zuiden van het land. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist... en schijnt smiddags weer vol op de zon. Noord- het weer zo'n graad of 12. Op de obligatiemarkten is de rente op Italiaanse staatsleningen opgelopen... tot boven de 7 procent. Het hoogste rentepijl die Italië op 10 jaar schuldpapier moet betalen... sinds 1997. De staatsschuld van Italië bedraagt nu 1900 miljard euro en de oplopende rente maakt de problemen voor het land nog groter. En ook op de aandelenbeurzen heeft het optimisme na het aangekondigde vertrek van Berlusconi plaatsgemaakt voor pessimisme en staan de beurzen rood. Financieel redacteur André Mijnema. André, die stijgende rente, wat betekent dat? Nou ja, de rente betekent een geprijsd risico, dat het je loopt als je aan Italië geld leent, hoe hoger de rente... En hoe hoger de, de risico is, hoe hoger de rente uh, die je moet betalen. Mm -hmm. Want dan is het uh, gevaar namelijk groot dat je niet alles terugkrijgt. Bovendien stijgen ook de verzekeringspremies. Als je 10 miljoen euro leent aan Italië... betaal je daarvoor uh, een 10-jarige lening al 500.000 euro aan verzekeringspremie overheen. Rente op dit moment 7,4 procent. Dat is een half procent, ruim een half procent meer dan vanmorgen een uur of acht. En loopt zelfs verder op. 10 jaar staatslening is een soort, soort benchmark, een soort... soort uh, rekenmodel, zeg maar, waarmee de andere uh, omgegaans mm -hmm. worden afgerekend. Een uh, periode waarin heel veel kan gebeuren natuurlijk. Kijk je naar de kortere rente, als, als Italië zeg maar, voor twee of vijf jaar geld wil lenen... daar zie je zelfs dat de prijs nog veel hoger wordt dan die tienjarige. En dat is eigenlijk op zich heel opvallend, want voor korte termijn zou je denken... dan heb je een beter zicht op de komende jaren, dat is overzienbaarder dan tien jaar. Ja. En toch betaal je voor dat korte geld nog meer rente op dit moment dan voor die tienjarige. Dat is ongekend. Nou, andere landen die uh, toen ze boven de 7% kwamen, die klopten aan bij het noodfonds, hè? Ja, ja, toen was het zeg maar ongeveer zeg maar het moment... Waarin, waar landen eigenlijk niet meer konden ontsnappen aan de druk van de markten... en eigenlijk gedwongen werden in de rug geduwd... richting uh, hulp uh, met de hand ophouden in Europa. Dat gebeurde met, met uh, Portugal zo, dat was met Ierland het geval... Uh, of Italië ook zover moet komen, is maar de vraag natuurlijk. Maar die 7% die ze nu moeten betalen, meer dan 7% is natuurlijk gewoon onhoudbaar, want daarmee stijgt ook de last. Italië moet de komende 12 maanden voor zo'n ruim 325 miljard euro geld ophalen om zichzelf te kunnen financieren. De komende maand alleen al 30 miljard. Ja, en als je tegen dit soort rentepercentages dan ga je eigenlijk om zeep. En, en de, de Europese Centrale Bank, kan die ingrijpen, schuldpapier opkopen? Dat hebben ze ook gedaan sinds augustus, toen de, de rente geweldig opliep eh, van Italië en ook Spanje. En toen heeft eh, ondertussen die voorbije drie maanden is er voor zo'n 100 miljard euro opgekocht. De laatste maanden zijn ze wat rustiger aan gaan doen. Uh, het gerucht gaat nu over de markt dat de ECB ook nu actief is. zij het op een bescheiden manier. Moeilijk te zeggen, want de ECB doet er zelf ook geen mededeling over. weet je maar achteraf of ze iets gedaan hebben. Uh, maar de ECB is ook wel terughoudend in het opkopen. Want ze vinden het eigenlijk helemaal niet haar taak en haar opdracht. Maar momenteel is er niemand anders die die rente zou kunnen drukken. Ja. Dus het verhaal gaat, ze zijn bezig maar aan de... Rente om dit moment te zien, is het, heeft het niet haalt het niet veel uit. En ook de aandelenbeurzen negatief, hè? Ja, absoluut. Want die staan allemaal 2 tot 4,5% bijvoorbeeld in de beurs van Milaan onder water. Want de beleggers zijn ook erg geschrokken van de oplopende druk op die kapitaalmarkt voor Italië. Oké, okay. André, ik mijn je Dankjewel. De ChristenUnie in de Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring ingediend tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. De motie wordt in elk geval gesteund door PvdA en GroenLinks, maar zal geen meerderheid halen. De drie partijen vinden dat de staatssecretaris het persoonsgebonden budget te veel beperkt. In, uh, in dienster Wiegman, indienster van die motie. Wiegman van de ChristenUnie. Die zei dat ze haar motie intrekt als de staatssecretaris haar plannen bijstelt. De staatssecretaris hierover. Er is ruimte als ik bij de monitoring merk dat er mensen tussen wal en schip vallen, dan is er ruimte. Ik ga het niet nu op dit moment zeggen, maar ik kan wel zeggen, er is ruimte. Ja, de Orde van Advocaten onderzoekt of er sprake is geweest van belangenverstrengeling in het proces tegen PVV-leider Wilders. De president van de Amsterdamse rechtbank zet vraagtekens bij de rol van een medewerkster van Wilders advocaat Moscovic. Ze heeft daarover geklaagd bij de deken van de Orde van Advocaten. De medewerkster van Moskowitsch was vroeger griffier bij de Amsterdamse rechtbank. En zou bij een collega informatie over het proces hebben ingewonnen. Terwijl ze al bij het kantoor van Moskowitz had gesolliciteerd. Moskowitsch is woedend over de beschuldigingen. En beraadt zich op stappen tegen de president van de Amsterdamse rechtbank. Illusionist Hans Klok mag een act van zijn Belgische collega Raphaël van Herk... niet meer gebruiken in zijn eigen shows. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald. Gregor Vos is advocaat van Hans Klok en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Om uh, wat voor truc gaat het, uh, meneer Vos? Het gaat om de hand through body and the head drop illusies. Uh, de hand door het lichaam en de hoofd uh, valt er vanaf illusies? Precies, zo is <laughs> die, die truc die zien we dus uh, voorlopig niet meer terug bij, uh, Jawel, bij Hans Klok. Hoor, die ziet u wel terug. Oh. Want uh, uh, ja, de, de, de, de, het vonnis zegt helemaal niet dat uh, Hans Klok die trucs niet meer mag toepassen. En het enige wat dat vonnis zegt is dat de hele specifieke uitvoering... het verhaallijntje achter de headdrop en de combinatie van die headdrop... met de hand-through body, dat de Hans Klok dat niet meer mag uitvoeren. M maar nou, en hoe dat... gaat hij dat dan wel weer doen? Geen idee, dat, ik uh, ben advocaat, <laughs> ik ben geen creatief. Dat... Uh, ja. Uh, maar dit is heel makkelijk aan te passen, uh, want dit is, de rechterbank heeft ook duidelijk aangegeven dat, het, uh, nou ja, dat de beschermingsomvang van dat verhaallijntje bijzonder dun is. Uh, maar ja, voldoende om net dat verhaallijntje beschermd te krijgen. Maar ja, als je dus iets aanpast, bijvoorbeeld de volgorde gewoon omdraait, ik noem maar even een dwarsstraat, ik, ik ga daar niet over, maar stel dat, dan, uh, nou, dan loop je in principe loop je gewoon al vrij. Mm. Uh, en de echte inzet van het kort geding was namelijk de uitvoering van de trucs aan zich, dus uh, mag je dat wel of niet doen, en... Uh, het, het, een jas die je daarvoor nodig hebt. Of het voor nodig hebt die je daarvoor kan gebruiken. Waarvan uh, Rafael zei, ja die is van mij. En dat heeft de rechtbank afgewezen. En dat was de echte inzet van het kort geding. Dus u van zegt, in, in, in uw ogen heeft u de zaak gewonnen. Zo is dat. Zo legt u het uit. Uh, ja. ja. Uh, de, de Belgische collega Rafael van Eck. Dat, dat, dat is een collega waar meneer Klok vaak mee heeft samengewerkt. Hè? Want zo is uh, ja, de, de, de was samenwerking die truc werd ja. door die twee gedaan. Klopt. En uh, da daar is eigenlijk de onenigheid over ontstaan. Ja, nou, de echte oneenigheid, ja, waar je nou precies vandaan komt, dat is natuurlijk altijd uh, wat onduidelijk. Hm. Maar uh, het kan ermee te maken hebben gehad dat uh, Rafael niet voor de Nederlandse show was uitgenodigd van klok. Ja. Uh, en dat hij dat vervelend vond. Het kan zijn dat hij publiciteit wilde, dat weet ik allemaal niet. Dat moeten we aan hem vragen. Nee, u bent advocaat, uh, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, maar ja. Was, ik, ik baseer me <laughs> altijd maar op feiten, dat lijkt me het veiligste. Dat is goed. Uh, ik probeer maar niet op aannames af te gaan. Maar ja, hij, hij vond dus dat hij van alles, dat hij overal recht op had. Uh, nou, dat, en, en alle belangrijkste dingen die hij uh, vanaf het begin af aan geclaimd heeft... en dat is natuurlijk waar de zaak echt om ging vanaf het begin... dat waren die jas en de trucs op zichzelf. Nou, en daarvan heeft de rechter gelukkig en terecht gezegd dat dat niet beschermd is. En dat no. dat gewoon door iedereen kan worden toegepast. We gaan het binnenkort weer gewoon zien op het podium bij Hans Klop. Sorry, is dat Ik dank Hans u wel, meneer Vos, voor de, voor ja. de toelichting. Graag gedaan. Tot Dit is het NOS Journaal met meegens. Megens.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 Rond deze tijd zijn er nog bijeenkomsten van politieke leiders... waarna de regering wordt voorgesteld. De socialist Venizelos die zou minister van Financiën blijven. Frankrijk wil een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad... over het rapport van het internationale atoomagentschap over Iran. Het agentschap heeft sterke aanwijzingen dat Iran aan een kernwapen werkt. Er is grote bezorgdheid over de mogelijke militaire toepassingen... van het kernprogramma. Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé... heeft Iran gewaarschuwd voor sancties zonder weerga als het land niet wil meewerken met de internationale gemeenschap. Iraanse president Ahmadinejad heeft intussen al gereageerd... en die zei dat zijn land geen jota aan het nucleaire programma zal veranderen. Staatssecretaris Veldhuizen van Santen heeft zoals verwacht een motie van afkeuring eh, overleefd. De ChristenUnie zet het zware middel in omdat de partij niet gelooft in het PGB-beleid van de staatssecretaris. Verslaggever Marcel Bril. Het is behoorlijk zeldzaam dat juist de ChristenUnie een motie van afkeuring indient. Maar voor woordvoerder SME Wiegman is het nu toch echt nodig. En daarom dien ik de volgende motie in, die ik ook heel graag weer intrek... als voldaan wordt aan het verzoek om het criterium van tafel te halen en garanties worden gegeven dat er geen wachtlijst zullen ontstaan. Een laatste kans dus voor Marlies Veldhuizen van Zanten. Ze beweegt zo hier en daar een beetje, maar blijft bij haar keuzes. Ik heb in de afgelopen maanden, uh, naar eer en geweten... het beleid toegelicht en verdedigd. En het zijn hele moeilijke maatregelen om te verdedigen. Want op de lange termijn is het in financiële cijfers nodig... maar op de korte termijn... Uh, Doet het mensen pijn. Um, en ik weet ook, dat merk ik vanmorgen, dat ik u niet allemaal heb kunnen overtuigen. En dat is voor ons allen uh, akelig, maar voor mij zeker. Um, dat spijt me. De ChristenUnie wordt niet overtuigd. En zo komt er inderdaad een motie van de afkeuring. Tot ongenoegen van de coalitie, waaronder Tamara Venroy. Het bevreemdt de fractie van de VVD dat er een motie van afkeuring wordt ingediend uh, op deze inhoudelijke gronden. Er zijn debatten over gevoerd. Het gaat over moeilijke maatregelen. Dat is de VVD-fractie met de indieners van de motie eens. Maar het is wel zo dat er op vele momenten in de Kamer over is gedebatteerd. En dat is ook altijd mogelijk gemaakt. Er is zelfs geluisterd naar de Kamer. Er is beleid bijgesteld. En de VVD-fractie vindt deze motie dan ook ongepast en zal hem ook niet steunen. Er wordt direct gestemd omdat de positie van de staatssecretaris in het geding is. Een aantal partijen van de oppositie steunen de ChristenUnie, maar dat is niet genoeg. En zo overleeft Veldhuizen van Zanten haar tweede motie van afkeuring. Maar mag ze dus verder? Om te beginnen met de zorgbegroting die vandaag en morgen wordt besproken. Sport. Feyenoord accepteert de schorsing van zes wedstrijden voor Gion Fernandez. De spits maakte afgelopen zaterdag tot twee keer toe een slaande beweging naar Rens van Eijden van NEC. En dat hoort volgens technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord niet thuis op een voetbalveld. Wij vinden dat deze actie niet gedaan mag worden, in welke situatie dan ook. Uh, je hebt uh, je, de, je handen thuis te houden... ondanks uh, dat wij ook uh, absoluut begrip hebben... voor wat er allemaal vooraf is gegaan aan opmerkingen, et cetera, et cetera... dat je daar dus uh, emotioneel in kunt zitten. Maar desondanks mag je zo niet reageren. Dat vindt Guillaume trouwens zelf ook. Die heeft zich daarin uh, emotioneel laten gaan. Nou, dat had niet moeten gebeuren... Ja, vandaar het, het accepteren van de straf. Van Geel refereer al even aan dingen die voor de actie van Fernandez zijn gebeurd. Volgens de spits reageerde hij zo fel omdat Rens van Eijden racistische opmerkingen heeft gemaakt. Van Eijden ontkent dat hij zich racistisch heeft uitgelaten. Christophe Dam is de nieuwe trainer van de Belgische voetbalclub Club Brugge. De Duitser is de opvolger van Nederlander Adrie Koster... die vorige week vanwege tegenvallende prestaties werd ontslagen. Dam raakte in het verleden in opspraak vanwege cocaïnegebruik... En daarna werkte hij onder meer in Turkije. De laatste club waar Daum aan het roer stond was Eintracht Frankvoort. Daar stopte hij afgelopen zomer om zich te laten behandelen aan huidkanker. We gaan naar de ANWB. Jolanda van der Velden met verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorreld. Twee files, eentje op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Geusveld en Westpoort staat drie kilometer file... En op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Nieuwendijk en Knoopend Hooipolder, vijf kilometer... heeft te maken met een spoedreparatie. De reishok is dicht. Dankjewel. Hoofdpunten van het nieuws. De rente die Italië op een tienjarige staatslening moet betalen... is opgelopen tot boven de 7 procent. De motie van afkeuring van de ChristenUnie... tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft het niet gehaald. En illusionist Hans Klok mag een act van zijn Belgische collega... Raphaël van Herk niet meer gebruiken in zijn eigen shows.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 Zo bent u als werkgever verantwoordelijk voor iedereen die in uw opdracht werkt, dus ook als u werknemers inhuurt van andere bedrijven. Voor komproblemen kijk op weethoeuwtit.nl. Master de cloud met HP en Esgrow. Ga naar klaarvoordecloud.nl. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op 1 december is het grote radiogala. Daar worden de Gouden Radio Ring en de Zilver Radio Sterren uitgereikt. Daar kan het publiek op stemmen. Wij mogen straks de drie genomineerden in de categorieën... Aanstormen Talent en Radiostation van het jaar bekendmaken. In het mediaforum Oud-Omroep Ston Ton en de hoofdredacteur van Story, dat is Mathieu Slee. Het gaat onder meer over Herman Kane, de republikein... die het in de presidentsverkiezingen tegen Obama wil opnemen... Maar Kane raakt steeds meer in opspraak. Er hebben zich al drie vrouwen gemeld die zeggen dat ze door deze Kane seksueel zijn geïntimideerd. En er is nu een vierde bijgekomen die beweert dat Herman Kane haar heeft aangerand. Hij heeft ook mijn hoofd and en het naar zijn kruisje gebracht. Ik zei, wat doe je Mr. Kane zei, je wilt een job, toch? Right?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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. En volgens goed journalistiek gebruik brengen we u het belangrijkste nieuws natuurlijk als eerste. Ivo Nier zal vanavond alsnog aan tafel zitten bij Pauw en Witteman. De getalenteerde Nier schortte een paar weken geleden al zijn media op... nadat hij in allerlei programma's werd beschimd vanwege een optreden bij Pauw en Witteman... na een première in Parijs. Ivo vertelde toen dit.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 onder meer zal gaan over de successen die Nije heeft gevierd in Frankrijk. Gisteren vertelden wij u dat de pelgrimstocht naar Mekka, de Hajj... dit jaar voor het eerst op YouTube te volgen is. Maar niet overal in de islamitische wereld is men gesteld op de filmpjeswebsite. In Iran zouden drie pilaren, die symbool staan voor respectievelijk... YouTube, Facebook en Google, met stenen zijn bekogeld. Daarvan circuleren foto's op het internet. Het gooien van stenen is een jaarlijks terugkerend ritueel... maar meestal is de rol van slechterik dan weggelegd voor Satan... Het Iraanse regime moet weinig hebben van de sociale media... die door de oppositie juist gretig worden ingezet. Het themakanaal Best24 bestaat alweer bijna vijf jaar. Tijd om de balans op te maken en toch eventjes ook vooruit te kijken. En dat doen we met Han Pekel, hij is het boegbeeld... en de bedenker ook van dit themakanaal. Dag meneer Pekel, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Waar bent u eigenlijk het meest trots op? Nou, het meest trots op ben ik hoe het afgelopen jaar... het themakanaal Best24, het kanaal van de goede herinnering een eminente rol heeft mogen spelen in het herdenken van 60 jaar televisie. Dat vond ik uh, heel erg voortreffelijk. En ook de brede belangstelling voor het publiek... en voor het publiek voor de televisiekanaal. Ja, um, dat, dat is zo. En, en dan uh, daarboven hangt, en dat hangt boven heel Hilversum... Die, die bezuinigingen en het kabinet dat van alles van plan is met de publieke omroep... Uh, ook is bekendgemaakt he, dat het aantal publieke themakanalen... in de loop van volgend jaar terug moet, van 12 naar 8. Wat betekent dat voor Best 24 nou, best 24 zal bij die acht zijn die blijven bestaan. Nogmaals, in deze kommervolle en onzekere tijden is het niet zeker. Maar dat is, laten we zeggen, vooralsnog één zekerheid. En ik kan me eigenlijk ook niet een publiek bestel voorstellen zonder een herinneringskanaal. Want een herinneringskanaal is een kanaal wat de herinneringsspieren kietelt. En wat wij gezamenlijk als samenleving gemeen hebben, is dat we per dag drie uur en elf minuten televisie kijken. En die functie heeft een herinneringskanaal in hoge mate. Daarbij de grote zenders, Nederland 1, toch erg moeten woekeren met hun tijd... kan een themakanaal best 24 ja. de rust en de ruimte nemen... omdat ze die 24 uur tot hun beschikking en, hebben. En kan dat over vijf jaar ook nog, denkt u? Nee, maar goed, u zegt eigenlijk van dat themakanaal dat zou op termijn wel eens overbodig kunnen worden door de uh, techniek nee, die. Nee, nee, nee, niet overbodig. Nee, op, nee maar laten dat het op, op een andere manier tot ons komt. Dus bijvoorbeeld ja, via zo'n iPad bijvoorbeeld. Ik denk dat het collectieve geheugen waar televisie een belangrijke rol in mag spelen, radio overigens ook, dat dat alleen maar meer functie zal krijgen. Ja. Want we hebben zoveel te communiceren met elkaar. Kijk, ik dacht dat het uh, onlangs ook eens een keer gezegd is. Op dit moment 2 miljoen kijkers trekt. dan heeft nog maar steeds. een kleine 8% van de bevolking dat gezien. Nou, je weet, de meeste programma's halen dat niet. Nee. Dus het herhalen van programma's. is in de wildgroei van Nederlandstalige zenders. eigenlijk belangrijker ja. geworden ja. dan ooit. Zij, nog even, u, u moet nog even een oproep doen. voor het favoriete TV-monument. Want ja. dat wordt eigenlijk een nieuwe verkiezing die eraan komt, hè? Nou, bescheiden verkiezing. Kijk, we vieren die eerste. December, toen we ooit begonnen zijn, nu vijf jaar geleden... met het laten zien van een groot aantal uh, prominenten uit ons collectieve geheugen... variërend van uh, Yvonneer tot aan uh, Johnny Kraaikamp. Van al dat soort mensen die met ons meegefiets zijn in ons leven... waar we op zaterdagavond soms als jongetje of meisje... met een zakje chips en een lauwe cola naar hebben gekeken. En we laten de kijker dan stemmen welk televisiemonument... want het is in de TV monumenten, het, uh, het leukst of het meest wordt gewaardeerd. Het is een bescheiden competitie, ja. maar waar de mening van de kijker zeer wordt gewaardeerd. Ik, uh, ik hoop dat het storm loopt uh, qua uh, reactie. Dank voor nu. Handpekel was dat. Vrijzinnig protestants ontwerptalent kan aan de bak. De VPRO heeft haar jaarlijkse gidscover-ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het thema van deze jaargang is sparen. De omroep geeft ter inspiratie zelf in de briefing al een paar schoten voor de boeg. Spaaractie, spaarbank, spaarbekken, spaart de roede niet, spaarkaart, spaarkas. Kortom, pak uw scharenlijm en ga knutselen. U heeft de tijd tot 12 december. De winnaar ziet zijn ontwerp terug op de eerste VPRO-gids van 2012. Het wordt een iets minder gezellige kerst in IJsselstein en omstreken dit jaar. De zendmast bij Lopik zal volgende maand niet dienst doen als kerstboom. De herstelwerkzaamheden na de brand in de mast half juli maken dat onmogelijk, zegt zendmasteigenaar Novak. Het is niet de eerste keer dat het donker blijft rond de mast. Een defect aan de tuidraden. te hoge kosten. Werkzaamheden en problemen met de organisatie gooien al vier keer eerder roet in het eten. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is weer... Naar Blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de bouwfraude aan het licht kwam. We kennen de klokkenluider nog wel, Ad Bos. Hij was ontslagen bij bouwbedrijf Koop Tjugum en nam bij zijn vertrek de boekhouding mee. Op 9 november 2001 deed hij in Zembla zijn verhaal. Dit is de man die met de onthullingen komt. Ad Bos, oud-technisch directeur van aannemer Koop uit Groningen. Hij kwam in conflict met zijn werkgever en werd ontslagen.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 Jawel, alle, nagenoeg alle werken in, in Nederland gaat zo. Alle werken in Nederland? Gaan. Nagenoeg alle werken in Nederland. Ja. Heel veel werken, ja. Dat gaat dus om duizenden, misschien wel tienduizenden werken? Ja, dat kan wel eens, ja. Er zijn soms wel eens uh, over het hele land 20 aanbestedingen op een dag. Nou ja, telt u maar uit. Het klokluiden van Bos had een parlementaire enquête tot gevolg. In totaal maakten 344 Nederlandse bouwbedrijven zich schuldig aan fraude. In 2005 werd er geschikt. De bouwwereld moest een schadevergoeding betalen van 70 miljoen euro. Ad Bos deed in 2006 de vergeefs aan de Tweede Kamerverkiezingen mee... met zijn eigen partij, het Ad Bos Collectief. Door geldproblemen woonde hij ook een tijd in een camper. Maar begin 2009 kreeg hij van minister Ter Horst een schadevergoeding. Bos had ruim 10 miljoen euro geëist. Maar hoeveel de staat hem nou echt heeft uitgekeerd, is niet bekendgemaakt. Toevallig praat de Tweede Kamer vanmiddag over een betere regeling om klokkenluiders te beschermen. Lunch met Jurgen van den Berg. De TV heeft zijn grote televisiegala. Nou, daar hebben we alles van meegekregen bij de laatste uitreiking. Want wat een commotie zeg bij die televisie, jongens en meisjes. Maar wij van de radio hebben ons eigen feestje. En dat is het Radiogala op 1 december. Daar worden dan de grote publieksprijzen uitgereikt voor het beste programma. Die krijgt een gouden radioring. En dan zijn er ook nog zilveren radiosterren voor de beste radioman en vrouw. En er worden ook drie juryprijzen toegekend. En die zijn voor het beste station. Het aanstormende talent van het jaar en voor iemand wiens hele oeuvre een prijs verdient. Ik praat erover met Arjan dat is de grote organisator van het radiogala. Arjan, goedemiddag. Hi Jurgen. Uh, niet iedereen kent natuurlijk dat radiogala, want het trok ook een tijdje op met uh, televisiegalen, Maar dat is nu toch uit elkaar gehaald. Waarom? Uh, nou, wij, wij deden voorheen die uitreiking op de middag dat s'avonds de televisiering werd uitgereikt. Die winnaar van de AVO-Gouden Radio Ring kon dan ook bij het televisier op televisie even langskomen. En een verslag daarvan uh, uh, werd er dan ingebouwd. Dat was een mooie kruisbestuiving. Maar we hebben die combi eigenlijk vooral gedaan omdat de televisiering al een gekend merk was. En Radio Ring is in 2006 gestart. Nou, dat was gelijk vanaf de eerste editie daarmee ook uh, duidelijk waar die prijs voor stond. En nu na vijf jaar dachten wij, laten we eens kijken of we dit feestje ook s'avonds kunnen doen. En een eigen feest kunnen maken van de radio. Ja, en echt alle spotlights ook op de radio. Precies. En niet, niet bij het programma van die tv uh, uitreiken. Nou ja, zo ervoer ik het niet. En volgens mij uh, de mensen erbij ook niet. Maar uh, als je het een beetje negatief bekijkt, was het een soort uh, staande receptie 'smiddags En nu gaan we er een eigen gala van maken. Ja. Um, de, de grootste prijzen daar, uh, ik zei het al, de Radio Ring en de zi uh, Zilveren Radiosterren, die, uh, die worden daar uitgereikt En die zijn al door het publiek eigenlijk bepaald, want die hebben mogen stemmen op internet. Ja. Uh, stembussen zijn intussen dicht, hè? Maandag is die site uh, dicht gedaan. Uh, vanmiddag krijg ik bezoek van de notaris, die de afgelopen twee dagen een uh, studie heeft gemaakt van al het... Uh, stemgedrag en ook alle hekpogingen natuurlijk op de site... om dan uiteindelijk vanmiddag de echte keuzes te ah, maken. Dus, dus jij weet ook nog niet wie het gaat winnen? Nee, nee, ik zie natuurlijk wel ongeveer waar het naartoe beweegt... maar of die verhoudingen zo blijven, ja, dat is de vraag. Tussen ja. de nummer drie en vier zitten maar heel weinig stemverschillen. Dus uh, ja, het is spannend. Uh, dat wordt nog spannend. Dan de juryprijzen. Um, een tienkoppige jury van uh, hele wijze mannen vooral ook... en uh, ook hele wijze vrouwen trouwens... heeft zich gebogen over de nominaties. Uh, jij gaat nu bekendmaken wie er genomineerd zijn... In de categorie beste zender. Ja, de, dat zijn de, er zijn er drie overgebleven. Er is uh, blind gestemd, de jury weet ook niet uh, de winnaar, daar weet je alles van. Uh, de eerste van die drie uh, zenders is BNR Nieuwsradio. De tweede is Radio 1... En de derde, Radio 6, Soul and Jazz. Kijk aan. Uh, jij zegt dat even in, in, in een bijzending van ik zat namelijk in die jury. Dus ik weet ook inderdaad niet wie. Uh, ik, ik weet dat dit de drie genomineerden waren, maar wie dus nee. gewonnen heeft, dat weten wij allemaal niet, de juryleden. Nee. Uh, waarom zijn deze drie eruit gerold? Nou ja, uh, er is op een stuk of zes criteria gesproken over allerlei zenders. En uh, daar komt ook vrijwel elke zender even ten tafel. Um, er, in het afgelopen seizoen is uh, bij deze drie zenders er veel gebeurd. En ook veel gepoogd uh, te verbeteren. En uh, nou, dat is iets waar de jury wel heel erg uh, op let. En uh, nou, Radio, Radio 1 heeft zich een beetje heruitgevonden. Ook bij BNR is er uh, veel gebeurd. En Radio 6 heeft een hele sterke nieuwe programmering neergezet. Ja. En ik denk dat dat de belangrijkste elementen zijn gebleken. Goed, een van die drie gaat het worden. Dus het radiostation van het jaar. BNR, Radio 1 of Radio 6. En dan de categorie aanstormend talent. Ja. Nou, de eerste. Het zijn natuurlijk drie namen die de meeste Radio 1 luisteraars niet zullen kennen... maar waarvan de jury heeft geconstateerd dat daar uh, iets uh, moois uh, zit aan te komen. En uh, de eerste, uh, Sander Hogendoorn. Sander Hogendoorn die kennen we van uh, 3FM en van uh, Kix Radio. Laten we een klein stukje luisteren van Sander ja. Hogendoorn. Ik was bang voordat dat het uh, deze nacht niet zou gaan lukken. Wegens de grote druk die op me lag. Maar ik heb in een buisje geplast. Ik had er wel een uh, plastuit voor nodig, een vrouwenplastuit ook. Stond op de verpakking. Er zijn ook mensen die dat niet nodig hebben, maar ja, ik ken mezelf. Ik heb af en toe ook moeite om gewoon in de pot te pissen. Ik, denk, ik neem hem toch even mee. En dat was nodig, hoor. Dus dat is uh, deel 1 van het praktijkgedeelte van de SOA-test. En uh, deel 2, uh, het gaat nu gebeuren. Poep en Pies is altijd nog leuk bij de DJ's. Uh, maar hij is een talent dat wordt, wordt door heel veel uh, mensen gevonden. En dat geldt denk ik ook wel voor de nummer 2, hè? Ja, en naast uh, Sanna, die hier een uh, duitend zakje doet... Uh, staat ook een uh, dame genoteerd in de lijst, te leed... Uh, Eva Koreman van Q-Music. Komt ze. Echt, het ziet eruit hier in het pand. Overal ligt confetti. <lacht> je bent gewoon de stofzuiger gaan pakken, hè? Ja, daar is hij. Oké, okay, uh, top. Ja, ja, ik voel me toch een beetje schuldig. Ja, weet je wat ik daar ook wel fijn aan vind? Nou? Is dat als mijn contract in uh, het najaar afloopt... Ja. en ze zijn mijn, uh, mijn DG-gelul helemaal zat... Dan kan je altijd nog gaan stofzuigen. Ja, ik ben hier vet goed in. Eva Koreman, waarom ja. zij... Uh, dat contract is trouwens inmiddels verlengd, dus uh, dat heeft geholpen. Uh, uh, nou ja, uh, zij heeft een, een, een wat aparte stem, maar een, een, een, een, ze is ontzettend persoonlijk. Ze heeft een, een heel sterk verhaal. Je, je, je zet het niet snel uit als ze op de radio is. Dat is heel bijzonder. Ja. En dan de laatste nog even, tot slot. Ja, een hele, een hele interessante. Jan Roos, Poont, Radio 1. Van de Echte Janne. Even Eén luisteren. van de Echte Janne. De emocratie kwam deze week tot een hoogtepunt bij de Mauro-moet-blijven-demonstratie. Alle die-hard-goed-mensen stonden daar hun longen uit het lijf mee te zingen... met een hartverscheurende, tevens beschadigende copy-p-song van Claudia de Breij. <lacht> ja. Uh, ja, dat is wel weer een knipoog, dat, dat programma van hem. Maar hij, hij wordt wel gezien als een, als een, als, als een talent. Nou, hij is, hij, is, hij is heel oorspronkelijk origineel en uh, heel verrassend. En ook daarvoor geldt dat je uh, in de meeste gevallen de radio niet uit kan zetten. Of boos hem uitzet, en dat is ook wat. Dan heeft hij in ieder geval iets bij je losgemaakt. Ja. En dat uh, prijst de jury ook. Jan Roos dus, Eva Koreman en uh, Sander Hogedoen. Dat zijn de drie genomineerden voor de categorie talent. Er wordt ook nog een Euro Award uitgereikt. Dat is dus voor ja. iemand die zijn sporen echt al verdiend heeft in de radiowereld. Jij mag natuurlijk ja. nog niet zeggen wie dat is. Nee. Nee, want we gaan de persoon in kwestie daarmee zelf verrassen. Dus uh, uh, ja, dat gaan we nu nog niet doen op de radio. Goed, nou, dan verwijs ik iedereen door naar 1 december. Want dan is dus dat grote radiogala. Wordt ook uitgezonden op Radio 2, meen ik, hè? Ja, de AVRO brengt het. Uh, S'avonds van 8 tot 10 op Radio 2. Dankjewel, Arjan Snijders. Dag, Jorgen. Het is uh, half 1 geweest. Zometeen gaan we door in het mediaforum. Doen we vandaag met de hoofdredacteur van Story, Mathieu Slee. En met Ton Verlint, oud omroepbaas. Maar eerst is hier Dorald Megens. Radio 1.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 De Orde van Advocaten onderzoekt of er sprake is geweest van belangenverstrengeling in het proces tegen PVV-leider Wilders. De president van de Amsterdamse rechtbank zet vraagtekens bij de rol van een medewerker van Wilders, advocaat Moskowicz. Zij was vroeger grevier bij de Amsterdamse rechtbank en zou bij een collega informatie over het proces hebben ingewonnen, terwijl ze al bij Moskowicz had gesolliciteerd. Moskowicz overweegt stappen tegen de rechtbankpresident.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 Zelfs voor de komende 14 dagen wordt nauwelijks neerslag verwacht. Vanmiddag is het dus droog en komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn, maar de opklaringen vorderen traag. In het zuidwesten en op plekken waar de zon schijnt komt de temperatuur nog in de dubbele cijfers, anders is het met een graad of acht wel gedaan. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot mate van kracht. Vanavond zijn er opklaringen, maar is het in sommige gebieden nog steeds bewolkt. Gedurende de nacht wordt het lokaal mistig bij temperaturen van 3 tot 5 graden in het binnenland en 6 tot 8 graden aan zee. Morgenochtend lost de mist wat makkelijker op dan vandaag. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt het gemiddeld 11 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de a 10 ring west-richting Zaanstad... tussen afrit eijmuiden en knooppunt Koenplein, 2 kilometer. Op de A27-Utrecht richting Breda. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer. Er was even een reishoop dicht vanwege een spoedreparatie aan het asfalt. En op de N3-Dordrecht richting Papendrecht... voor de Merwedebrug staat 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Doen doe een vraag met Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story. Welkom. En uh, Tom Verlind, voormalig directeur bij de KRO, consultant bij Blue Carpet. Um, eerst even over Noorten Al-Bayrak, uh, de op non-actief gezette topvrouw van het COA, het uh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij stapt naar de Raad voor de Journalistiek, want ze wil dat de NOS op de vingers wordt getikt. Tom Verlind. Want de NOS bracht in het journaal uh, eigenlijk de eerste onthulling over deze mevrouw, dat er binnen de organisatie een hoop gedoe rondom haar was. Uh, wat vind je van deze actie? Nou ja, zij bevestigt eigenlijk het beeld van zichzelf... Uh, wat in die uitzendingen van, de NOS, uh, van het NOS Journaal is, uh, is opgeroepen. Een topmanager uh, top die een beetje uh, het beeld van de werkelijkheid uh, kwijt is. Want voor zover ik het kan beoordelen was het een uitstekende uh, uitzending... waar niet zo verschrikkelijk veel op aan te merken was. Uh, die heeft nog een vervolg gekregen doordat uh, mensen die toezicht op haar moeten uitoefenen... daar conclusies aan verbonden uh, hebben. Dus dat is een soort bevestiging van uh, de juistheid van de veronderstelling... hoewel dat nog verder uitgezocht moet worden. En ja, het is gebrek aan empathie... als je daar naar de journalistiek zo op reageert. Een, een topbestuurder onwaardig en onverstandig zij, lijkt Ze heeft een interview gegeven aan NSC NRC Handelsblad... en daar zegt ze van het was grof en beledigend wat de NOS heeft gedaan. En uh, bijvoorbeeld, zij werd daar neergezet als een soort uh, ja, verlicht despoot... Dat uh, was volgens haar dus niet terecht. Nou, dat moet nog blijken, want er loopt onderzoek. En de manier waarop ze op deze affaire reageert... zou voor een deel een bevestiging kunnen zijn van het feit... dat ze als topbestuurder uh, haar visie, uh, goede visie op de werkelijkheid een beetje kwijt is. Want onder deze omstandigheden zou je zeggen... zeker als je, als je weet van jezelf dat het niet klopt... ik hou mij gedijt. Gedijst, er wordt onderzoek naar ingesteld en de feiten zullen mij in het gelijk stellen. Wie geschoren wordt, moet, moet stilzitten. Dat heeft zij allemaal niet erg goed begrepen. In, in datzelfde interview uh, zegt al Bayrak... Uh, juist van de publieke omroep mag je adequate berichtgeving verwachten. Zoals de NOS deze zaak heeft aangepakt, kan je iedereen kapot maken, uh, Iedereen tot de hielen toe afbreken. Als je bij een voetbalclub gaat rondvragen... dan zijn de reserves altijd een beetje mopperend over de coach. Misschien op de redactie van Story ook wel, Mathieu Slee... dat er iemand te vinden is die nou, niet eens is met jouw beleid. Dat denk ik niet. <laughs> maar, maar wat ik, vind, ik, je, van, vind ik, je van haar verweer? Ik denk uh, dat mevrouw Albuidak zich, zichzelf er dan heel makkelijk van afmaakt. Uh, ik bedoel, ze wordt niet vanwege een, uh, een of de ri ridicule berichtje... Uh, op het zijspool geschreven, uh, gezet. Bovendien vraag ik me ook af, op het moment dat ze die uitzending ziet... En zij zit daar uh, hardgrondig mee oneens en ze herkent zich niet, niet in het beeld wat, uh, wat wordt geschetst. Dan denk ik, ja, waarom ga je nou zo lang wachten uh, voordat je een klacht in die bij de Raad van de Journalistiek? Dan zou ik een kort geding aangespannen hebben, diezelfde week nog. Dat je gewoon via de rechter uh, ja, je gelijk uh, je probeert te aan. Dat, uh, dat binnen 48 uur geprobeerd hebben. En dan ga je niet uh, een maand eroverheen laten komen. Uh, ook nog in de wetenschap dat er een onderzoek wordt gedaan. Dus volgens mij probeert ze nu gewoon. Uh, in een poging iets van de reputatie te redden. Maar het lijkt me niet zo'n hele verstandige set. Ja, jij zegt ook eigenlijk van ze had het beter gewoon nu haar mond kunnen houden misschien. Ja, nou ja, of meteen handelen als je denkt van dit is klinklare ons en dan een kort geding. Ja. Of het nu even afwachten. Maar, maar ja, dit vind ik een soort zwakke uh, tussenschakel... dat ik denk van ja bespaar je de moeite. Het is alleen maar negatieve publiciteit. Ja. Ton, is er dan geen enkele verzachtende uh, omstandigheid voor uh, deze mevrouw Albayrak? Want uh, de media zijn natuurlijk wel enorm opgedoken ja. uh, na die onthullingen in het journaal. Uh, nou ja, de, de bekende sites die voorop ja. liepen dan en uh, nou, ik ga ervan uit dat het NOS Journaal... Als, uh, als goed medium uitstekend zijn werk uh, heeft gedaan... en dat de feiten die vermeld uh, werden kloppen. Daar, daar ga ik nu even van uit. En als het niet zo is, dan zal dat uit het onderzoek uh, blijken. Uh, ik heb wel uh, ook met enige verbazing naar die uitzending gekeken. Hij was kei- en keihard. En ik vond het heel opmerkelijk dat hij bij het NOS Journaal zat. Omdat, naar mijn smaak, het NOS Journaal... niet een hele bijzondere reputatie heeft als onderzoeksorganisatie. Mm -hmm. Het is een volger van het nieuws en maar af en toe een maker van het nieuws en zeker maar heel zelden de maker van dit soort nieuws. Dus ik heb mij wel afgevraagd, hoe is dit tot stand gekomen? Wie heeft hier belang bij gehad om dit op dit moment in de publiciteit te brengen... en dan zo hard, maar dat laat onverlet. Want als de feiten kloppen, kloppen, kloppen de feiten... en heeft het NOS Journaal gewoon goed zijn werk gedaan door dit aan de orde te stellen. Het is niet zo dat zij, want dat is het bekende argument dan altijd... dat je in de media eigenlijk al helemaal veroordeeld bent... En ja, zo'n onderzoek wat ook daar verder uitkomt, dat ze nu toch al wel eens afgeschreven. Uh, nou ja, goed, je kan natuurlijk een behoorlijk. Het, het komt natuurlijk wel eens voor dat mensen onterecht uh, in een, door, de, door de media een verdomhoekje worden geplaatst. Maar ik heb ook geen, eigenlijk geen enkele twijfel dat het hier ook uh, aan de orde is. En uh, er werd al heel snel gesproken over een cultuur van intimidatie en, en angst binnen het COA. Nou, dat is een bevestiging daarvan, zou je en, kunnen zeggen. Ja, maar denk ik denk ook, dat is nogal niet wat. Ik bedoel, op het mm. dat daar uh, mensen werken uh, namens de overheid... die, die hun mond niet durven open te doen en die drie keer over hun schouder kijken... Ja, dan vind ik het eigenlijk helemaal terecht dat de NOS er bovenop springt. En ik juich er eigenlijk ook alleen maar toe dat de NOS met dit soort uh, reputaties komt. Ja. Voor, voor, voor een topbestuurder uh, vertoont zij raar uh, gedrag, uh, vind ik. Want dit, dit verwacht je niet van iemand die aan een organisatie heeft gestaan waar het gaat om zulke grote uh, belangen. Dus naar mijn gevoel uh, bevestigd zij met elke stap die ze in de publiciteit uh, zet op het ogenblik haar uh, ongelijk. Dus ze bewijst zichzelf geen goede dienst vind ik. Laten we het hebben over Herman Kane. Dat is een uh, ondernemer die zich kandidaat heeft gesteld voor de Republikeinen om mee te gaan doen aan de presidentsverkiezingen voor uh, de VS. Hij moet hij het eerst binnen zijn eigen partij nog eens een keer gaan winnen. Hè, van al die andere kandidaten die daar nog zijn. Uh, maar hij lijkt steeds meer in de problemen te komen. Uh, heeft hij een probleem, deze Kane? Want er zijn nu drie vrouwen die hebben gezegd, ik ben seksueel uh, geïntimideerd door hem. en een vierde vrouw heeft nu zelfs uh, op een persconferentie bekendgemaakt dat ze is aangerand. Ja, uh, voor mij heeft hij uh, een uh, behoorlijk probleem. Uh, ik bedoel, al bijdags erop van er wordt karaktermoord gepleegd. Uh, dat, zo, dat roept deze meneer eigenlijk ook al min of meer. Want je roept van ja, ik weet niet waar deze hetze vandaan komt. Ja, en ik zou denken van ja, deze mevrouw die staat met name en toenaam uh, voor de camera uh, haar beschuldigingen uh, te uiten. Als het niet waar is, uh, ja, dan zou ik acuut ook naar de rechter stappen in dit geval. Ja. Ik bedoel, dit is je of in de kiem, of het blijft doorsudderen. En ik verwacht eigenlijk dat er nog wel meer uh, dames tevoren zullen treden. Ja. Maar Tom, nou Watergate weten we het gewoon niet meer. Hè? Wie nou eigenlijk uh, de waarheid spreekt en wie, wie probeert uh, te beschuldigen en uh, zwart te maken. Ik bedoel, het kan maar zo een opzetje vanuit de Democraten zijn natuurlijk dit. Uh, dat is zo. En uh, de Amerikanen hebben natuurlijk een traditie van het uh, zwart maken van presidentskandidaten. Uh, met dit soort uh, uh, geruchten en aantijgingen. En ik denk dat uh, een, een incident uh, kun je politiek nog wel uh, overleven als het een, een incident is waar twijfel over bestaat of het plaats heeft gevonden of niet. Want dat dooft weer wel uit. Maar dodelijk voor een politieke reputatie is het volgens mij... als er elke keer weer nieuwe feiten naar boven komen. Dus op het moment dat je denkt, ik heb het overleefd... Uh, het was een suggestie die niet klopt, althans uh, de, de indruk is blijven hangen bij het publiek... dan hebt het wel weg, maar als er dan steeds weer nieuwe feiten komen... ja, dan kun je beter je pet aan de wil hangen, maar, Mathieu, misschien, misschien dacht hij wel, ja, Berlusconi komt er ook nog steeds mee weg... dus ik kan ook wel gewoon doorgaan. Ja, maar ik, ik denk dat, dat de Italianen wat dat betreft toch wat lichter in het leven staan... dan de gemiddelde Amerikanen. Ja, uiteindelijk moet hij nu ook het veld dragen. en het put is natuurlijk uh, de eerste drie beschuldigingen... die waren afkomstig van anonieme dames... En dan zou je ook mm. uh, ja, gewoon als kiezer of als nieuwsvolger kunnen denken... van ja, goed, dat is een of andere lastercampagne. Is dit eigenlijk nog een verhaal voor jullie ook? Doen jullie het zijn of niet? Of is dat is te ver nou, van de Nou, dit, dit zou voor ons een verhaal kunnen worden. Het heeft natuurlijk alle ingrediënten die, uh, die erg smeuïg zijn. Uh, en daar houden we wel van. Uh, en waarschijnlijk zouden we dan ook een combinatie maken met, uh, met andere... Politici die uh, ergens je zijn van het vrouwelijk schoon, laat ik het zo zeggen. En er ja, zijn er dat, nogal wat op het ogenblik. Zijn er heel veel. Dus daar uh, kun een speciale <laughs> ja. aflevering mee vullen. Ja. Dus daar zal Bellusconi ook wel voorbij komen, vermoedelijk. Ja, ja kijk, we hebben, we hebben een aantal keren al aandacht besteed aan Bellusconi. Uh, ja. Ik bedoel, ja, ik bedoel, zo iemand is natuurlijk voor ons uh, goud. Ik bedoel, um, we horen de commentaren op, en uh, die zijn uh, ook voorkomen begrijpelijk. Maar ja, op het moment dat je een plat maakt zoals wij dat maken, daar zijn die toch wel de kleurrijke ja. types. Tom, toch nog even één ding, hè? want bedoel, of het, we weten natuurlijk niet of het waar is. Ik bedoel, ook die mevrouw die voor de camera streedt, ja, dat kan dat ook kan een actrice en, zijn die ingehuurd is. En, en... Nou ja, als mijn filosofie klopt dat uh, een, een eerste anonieme beschuldiging, dat je die kunt uh, overleven, dat het pas ernstig wordt op het moment dat er steeds weer nieuwe feiten komen... want dan verdwijn je niet meer uit de publiciteit... en dan wordt je reputatie beschadigd. Als die filosofie klopt, en ik denk dat die klopt... dan zou je kunnen zeggen... in dit geval moet je het zo doen... dat je eerst met drie of vier anonieme beschuldigingen komt... En net tegen de tijd dat mensen beginnen te twijfelen over de juistheid van de beschuldiging, kom je met één kloppende uh, ja. beschuldiging. Dat wil dan niet zeggen dat die anonieme beschuldigingen juist waren, maar zo kun je wel heel effectief uh, de tegenstander uh, uitschakelen. Ja. Dus ja. of het nou wel zo is, of onderdeel van een opzetje, wij zullen dat niet weten. Ja. Nou ja, Het kan ook nog zeggen, tegenwoordig je, je kunt de tv maar aanzetten, mensen komen met de meest gekke dingen in programma's ook uh, terecht en, en proberen eigenlijk via die manier uh, bekend te worden. Deze mevrouw kan ook denken van, nou ja, ik hoor wat Geruchten dat. Nou, laat ik, laat ik ook ja, eens nee, proberen nee, om daar naar nee, nee, uit uh, te slaan. Bedoel, daar, daar hebben wij uh, uh, met behoorlijke regelmaat mee te maken. Wij worden, wij worden best wel regelmatig gebeld door uh, uh, jonge vrouwen... die beweren dat ze met een of andere voetballer... of met een bekende Nederlander mm -hmm. een affaire hebben gehad. Uh, ja, goed. En, en op een gegeven moment weet je een beetje hoe het werkt... En als je dan gaat doorvragen en ze gaan roepen... dat ze ook wel aan modellenwedstrijden hebben meegedaan... of aan uh, talentenjachten. Ja, goed, dan gaan alle bellen toch wel, wel rinkelen. Ja. En dat betekent ook dat je in dat soort gevallen uh, uh, ja, gewoon heel erg goed uh, horen wederop moet plegen. En niet kan afgaan op het verhaal van één, nee. één iemand. Nee, moet wel echt gecheckt worden dan. Nou, daarover gesproken. Iets opmerkelijks gisteren in RTL Boulevard. Uh, we hebben het daar niet zo heel vaak over hier, maar toch... Even kort luisteren. Albert Verlinde vertelt dat een redacteur van Boulevard... zich uitgeeft voor de manager van Jan Smit. En contact heeft opgenomen met een hotel waar de familie zich zou bevinden. Het heeft alles te maken met het aanstaande huwelijk van Jan Smit. We hebben dus gebeld en we hebben gezegd, nou, ik, ik ben uh, Alois Buijs... en ik wil even checken of voor die hele groep de non-smoking-kamer nou, goed geregeld nou, dat vind ik dus vind ik nee. wat. En toen begon iemand een lijst voor te lezen. Ja, je kunt ook als hotel zeggen, ja, hallo, zeg, uh, daar heeft ze niks mee te maken. Ik denk dat je die opdracht gekregen hebt. Maar dan zegt nou, even checken. Nee, Gerda zit goed, Ruud zit goed. Ah, <laughs> nee. Hele ah. lijst door te geven. Ja, Alois Buis, dat is de manager van Jan Smit. Dus ze deden zich voor als die manager en belden dat hotel. En die meneer die ging keurig zeggen in welke kamer Jan zat en zijn ouders en noem het allemaal maar. Uh, Mathieu Slee, kan dit? Ja, <laughs> ik, ik, kijk, ik bedoel... Uh, wij halen dit soort trucs ook wel eens uit. Uh, en dan verwijzen we eigenlijk niet naar een, naar een bestaand iemand... maar dan bellen we met een smoesje van... Uh, we zijn van de die en die of uh, er moet een pakketje bezorgd worden. Zijn de bloemen dus, goed aangekomen? Ja, ja. dus de, de truc is bekend... Uh, maar het komt eigenlijk nooit dat we ons uitgeven... voor iemand die echt rondloopt. Ik, ik ken één uitzondering. Ik heb in het verleden een collega gehad... en die, uh, die kon perfect Willem Duis doen. <lacht> en als ik, als ik het me goed herinner... was er toen iets aan de hand met Rijk de Gooier... En toen heeft hij als Willem Duis gebeld naar Martha Spaanier om, om te vertellen Goeie van vrienden, uh, ja, wat is nou allemaal precies aan de hand. Uh, dat is ook het enige voorbeeld wat ik ken. En, maar hij deed dat zo hilarisch... dat het eigenlijk gewoon een stukje amusement was. Ja. Op de redactie, want ik geloof dat de andere tijd achteraf me ja. heel leuk vond. Het is een oude truc in de journalistiek... dat als je weet dat iemand ergens benoemd is... dat je hem belt en zegt, nou gefeliciteerd... en dat ze dan het mag eigenlijk nog niet bekend worden. Hoe weet jij dat nou? Dan weet je, heb je dus be je bevestiging. Dit, dit is eigenlijk ook zoiets. Ja, kan dit of niet? Ja, ja maar kijk, het feit dat wij hierover lachen... dat maakt al duidelijk dat we moreel gezien... een beetje op een hellend vlak komen. Want we vinden het wel grappig, maar het deugt natuurlijk niet... Ik vind het journalistieke vervuiling. Uh, het, het mag uh, als het gaat om een zaak van een groot maatschappelijk belang. Als je de informatie alleen maar naar boven kunt komen kunt halen... door dit soort methodes te gebruiken... En, en de zaak is van maatschappelijk belang, is het te verdedigen. Maar daar is hier natuurlijk helemaal geen sprake van. Dit is bedonderij. Uh, dus vanuit journalistieke oogpunt gezien kan dit niet. Maar het is, ik denk niet dat we met journalistieke ogen... naar dit programma moeten kijken. Het is een amusementsprogramma en het is een deel van het spel... Ja. Uh, misschien hè, er zijn ook momenten dat Jan Smit, uh, <kwijnt> laten we zeggen, uh, zich naar een grotere omzet van zijn, uh, van zijn, uh, uh, uh, zijn muziek uh, praat door gebruik te maken van deze mechanismen. Dat het ook te vinden, dus, dus misschien dat, vinden ze ja. het goed van elkaar, maar met, met serieuze journalistieke over daarna ja. kijkend uh, is dit af te wijzen, uh, vind uh, ik. Uh, Matthew, hij zegt maatschappelijk belang, uh, dat is natuurlijk overdreven in het geval van het huwelijk van Jan Smit. Maar voor jullie sector is dit wel belangrijk, ja, denk ik. Ja, ja, en ik, uh, daarom kan ik uh, de actie van Boervaar ook wel begrijpen. Uh, er zaten drie fotografen op het vliegtuig met de familie van Jan Smit. Uh, die wisten al lang uh, waar Jan naartoe zou gaan. Uh, Boulevard wist gisteren heel lang... Uh, die hadden geen idee waar het huurlijk zou plaats hebben... maar die hadden wel zoiets van, ja, we hebben vanavond natuurlijk een uitzending... en we, we moeten er iets over melden. Um, en ik weet, de wereld staat er valt niet met het huwelijk van Jan Smit. Maar voor dat programma is het op dat moment ja. natuurlijk heel groot nieuws. Maar er zit ook een mannetje van jullie dus, uh, daar ja, ja, ja, op Sint Maarten, ja, ja. want daar ja. zitten ze geloof ja. ik. Ja. Oké, okay, dus we gaan een mooie foto zien uh, van dat huwelijk. Uh, daar hoop ik wel op. Ik weet niet in hoeverre het wordt afgeschermd. Maar uh, de fotograaf kennende zou het bijna moeten lukken. Oh, die gaat gewoon in een vuilnis men zit eventueel. Disnoods, disnoods. <laughs> Mag dat dan weer? Nou goed, dat gaan we de volgende keer beantwoorden, die vraag. Uh, hartelijk dank voor de komst. Mathieu Sleden, hoofdredacteur van Story en uh, Tom van Lint. Oud-omroepbaas bij de KRO en tegenwoordig uh, voor zichzelf bezig. Uh, we gaan door met nieuw nieuwsquiz. Dit is Radio 1. Lunch. Want daar zit hij. Pim Iperma is 44 jaar en komt uit Haarlem. Welkom, Pim. Dank je wel. Uh, administratief werk, hè, personeelszaken zit je? Ja. Bij wat voor bedrijf? Bij een uitkeringsinstantie. Een uitkeringsinstantie, aha. Uh, dus jij moet alle bonnetjes ook een beetje in de gaten houden? Uh, ja, contracten doorlezen, et cetera. Begeleiden en zo. Dus. Kijk aan. Ja. Uh, dan ben je dus van de, van de details. En dat is altijd ja. handig in deze quiz. Zeker omdat uh, gisteren 96 punten is gescoord. En, uh, ik had het gehoord. Ja, dat is, een, dat is een flinke score. Dus Daar moet je in ieder geval overheen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. We beginnen in Italië. Ciao, ciao, amore, ti saluto, ciao, amore. De Nationale Nieuwsquiz. We hebben het natuurlijk over Silvio Berlusconi. Berlusconi stapt op als premier. Maar nu nog niet. Hij wil eerst de bezuinigingsplannen nog door het parlement loodsen. Berlusconi, non va, da, le parole del capo dell'opposizione. Ciao, ciao, amor. Gisteravond kwam het hoge woord er dus uit. Hij stapt op als premier, maar nog niet meteen. Hier is vraag 1. Berlusconi kwam met deze verklaring na een gesprek van ruim een uur... met de Italiaanse president. Wat is zijn naam? Mm. Nee, sorry. Een beetje fantasie, het is het ook een ja. pizza? Ja. hè? Uh, <laughs> <laughs> nee, dat is niet goed. Giorgio Napolitano heet hij. Uh, het is nodig een antwoord te geven aan Europa en aan de markten, zei de premier. De stemming over het pakket bezuinigingen zal vervroegd plaatsvinden. Het lijkt wel dat Berlusconi daarna ook vervroegde verkiezingen wil. Vraag 2. De afgelopen dagen keerden steeds meer parlementariërs hem de rug toe. Ook zijn belangrijkste coalitiepartner, Umberto Bossi... zei dat Berlusconi plaats moet maken om een nieuwe rechtse coalitie mogelijk te maken. Van welke partij is deze Bossi? Lega Noord. En dat is goed. Berlusconi kan in het parlement niet meer rekenen op een meerderheid. De jaarrekening over 2010 werd goedgekeurd. Maar een meerderheid van de leden onthield zich van de stemming. 308 van de 630 parlementariërs waren voor. Voor een absolute meerderheid had de premier 316 stemmen nodig. Vraag 3. Papandreou en Berlusconi zijn niet de eerste die de macht verliezen vanwege de economische crisis. In april dit jaar moest de Europese premier José Socrates een keihard bezuinigingspakket presenteren. Hij kreeg hiervoor geen steun en diende zijn ontslag in. Van welk land was hij de premier, deze Socrates? Portugal, dat is goed. Tussen is hij de nieuwe liberaal-conservatieve regering... van premier Pedro Passos Coelho, moet ik zeggen. Al bijna even impopulair vanwege al die bezuinigingen. Het is ook allemaal niet makkelijk. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als ik iets uit het pakket haal, dat trekt hij altijd heel veel aandacht. En dan zeggen mensen, ah, dat he het pakket wordt steeds kleiner. Maar wat mensen niet zien, is dat er maandelijks... hele dure therapieën en dure medicijnen in het pakket komen. Dat is uh, minister Schippers voor volksgezondheid. Uh, vandaag en morgen wordt er uitgebreid over alle zorgplannen van het kabinet gesproken. Ze gaf er vanmorgen alvast een interview over in het Radio 1-journaal. Vraag 5. Eén plan gaat sowieso niet door. Gisteren werd bekend dat de doorstart van welke toepassing definitief niet doorgaat. Hmm. Waar gaat definitief een streep door? Nee elektronisch patiëntendossier was dat. Ja, ja. Dit voorjaar stemde de Eerste Kamer al tegen de invoering. In de afgelopen maanden hebben artsen, ziekenhuizen en apothekers bekeken of het systeem kan worden voortgezet. Maar er bleek onvoldoende steun. De ontwikkelingskosten voor dat EPD waren tussen de 300 en 350 miljoen euro. Dat is dus in een zwart gat beland. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie bedoelen wij hier als je het weet onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Waar ik was, was vuur. 3. Mijn aardsvijand noemde me ooit oom Tom. 2. Voor het gevecht van de eeuw kwam half Nederland zijn bed uit. Stop. Joe Frazier, de bokser. En dat is goed, want de laatste aanwijzing was geweest... maandag overleed ik op 67-jarige leeftijd aan leverkanker. Die uh, bijnaam van hem, uh, hij, was, uh, hij werd Smoking Joe genoemd. Dus vandaar uh, dat vuur. En Uncle Tom is een bekende uh, uitspraak natuurlijk in de Verenigde Staten... gebruikt eigenlijk voor een Afro-Amerikaan die, die zich onderdanig opstelt richting Blanken. Uh, beledigend voor Frazier en uh, Mohammed Ali, zijn grootste rivaal eigenlijk. Die noemde hem ooit, Onkel Tom.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 De PvdA en de SP hebben kritiek op de stoere taal van de minister opstelt... en staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie. U denkt dat is wel een hele lange stelling. Nee, de stelling is de ferme taal van dit kabinet lokt agressie uit. Um, de VVD-bewinds vinden dat burgers zich moeten verdedigen tegen inbrekers... maar dat leidt er volgens de SP en de PvdA toe dat mensen het recht in eigen hand nemen... zoals afgelopen vrijdag gebeurde toen vier mannen een inbreker in coma sloegen.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 Dat betekent dus dat er 20 vragen goed moeten zijn om over die 96 heen te komen. Dat is lastig. Dat wordt heel lastig in 90 seconden. We gaan toch kijken hoe ver je komt als je het antwoord niet weet pasroepen. Dat is goed. Daar komen ze. De Nationale nieuwsquiz. Welk Kamerlid is per direct opgestapt uit de commissie De Wit? Graus. Dat is goed. Nederland had in 1986 samen met de VS plannen om militair in te grijpen in welk land? Irak. Suriname. Ja. Welke Japanse camerafabrikant heeft toegegeven jarenlang fraude te hebben gepleegd? De Nikon. Nee, Olympus. Welk land weigert een visum te verlenen aan PVV-kamerlid Raymond de Roon? Egypte. Dat is goed. Arno Pijpers wordt technisch directeur bij de voetbalbond van welk land? België. Estland. Het Witte Huis zei gisteren geen informatie te hebben die duidt op het bestaan van wat? Um, pas. Buitenaards leven. Een stroomstoring heeft de treinverkeer gisteren in welke plaats een tijdje stilgelegd? Um, Leiden. Het was Amersfoort. Welke commissie vindt dat er één herkenbaar meldpunt moet komen voor slachtoffers van seksueel misbruik? De commissie dat. is goed. Het beste springpaard van Ruiter Jeroen Dubbeldam is verkocht. Hoe heet dat paard? Simon. Dat is goed. In Zuid-Afrika is een groep van wat voor bedreigde dieren met een helikopter verplaatst naar een veiliger gebied. Olifanten? Het zijn neushoorns. Het zal de NS jaarlijks 5% stroom schelen als treinmachinisten wat minder doen. Remmen. Dat is goed. Welke voetballer moet zijn debuut in Oranje nog even uitstellen vanwege een rugblessure? Dirk Boerichter. Is goed. Staatssecretaris Steven gaat wat inzetten om autokraken te voorkomen? Uh, Lokauto's. Dat is goed. De oliepijpleiding Nord Stream tussen Duitsland en welk ander land is officieel in gebruik? Rusland. Is goed. Enkele panden in onder andere Friesland en Gelderland... zijn doorzocht in verband met de illegale handel van wat? Mm, drugs. Nee, rundersperma. In welke plaats is een tweede zwembad gesloten uit veiligheidsoverweging? Tilburg. Goed. Hoe heet de Britse zangeres... die in Boston is geopereerd aan haar stembanden? Adele. En ook dat is nog goed. Maar is het voldoende voor de eindoverwinning? Nee, dat wisten we eigenlijk al. Twintig kan bijna niet in, uh, in die korte tijd die we hebben. Het waren er tien, dus op zich helemaal niet zo slecht kom je op een totaal van, van 50. Maar ja, het is niet genoeg voor het eind. Dus je hebt er nee. helemaal niks aan aan deze nee, mooie prima. <laughs> um, Wel uh, normaal de prijzen mee natuurlijk. De kaarten voor beeld en geluid. Ik zag ook dat je wat steun mee had. Uh, ja, dus vader, er, ga vader gelijk mee. Even, gelijk even kijken daar ook of niet? Uh, misschien wel, ja. ja het kijken zit wel. hier aan het begin van het Mediapark. Prachtig kleurig gebouw. Je kan het niet missen. Uh, dus die doen we erbij. de beide kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Oké, okay, dus dankjewel. Dan kunnen we vanaf nu de boterhammen mee naar, naar je werk. Helemaal goed. En bedankt voor het meedoen. Goede reis terug naar Haarlem. Dank je wel. Wij melden ons zo direct om kwart over één weer. Dan gaat het over stemmen, want er was Arthur Joseph. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van de man gehoord... maar het schijnt echt een wereldberoemde stemmen, uh, ja, gigant te zijn. Hij werkt met de groten der aarde. Uh, leert hun dus hun stem goed gebruiken. En hij was in Nederland om, om eens even te vertellen wat zijn tips een beetje zijn. Een van onze verslaggevers was daarbij aanwezig. Dus zometeen een mooie reportage over deze Arthur Joseph. Zo rond kwart over één doen we dat. Eerst de stemmen van het NOS-journaal.